uur. Trudy Vindrich met het NOS Journaal. In het Mallebosselijk Overschot gevonden. Vermoedelijk is het van Farida haar uit die sinds vorig jaar zomer wordt vermist. Ze was toen 21. De politie begon gisteren een nieuwe zoekactie op aanwijzingen van een verdachte. Vanochtend werd het lichaam gevonden.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 In Griekenland zijn de ministers van de nieuwe overgangsregering beëdigd. Het kabinet staat onder leiding van de interim-premier Papadimos, die het overneemt van Papandreou. Ook Papadimos is vanmiddag beëdigd. Zoals verwacht blijft Venizelos aan als minister van Financiën. De voornaamste taak van de overgangsregering is het doorvoeren van de bezuinigingsplannen. De Britse muziekmaatschappij EMI is in twee delen verkocht. De platenafdeling wordt voor 1,4 miljard euro overgenomen door het Amerikaanse Universal Music. Naar verluid gaat de uitgeefdivisie van EMI inclusief de rechten op de muziek voor 1,8 miljard naar het Japanse Sony. EMI haalde grote successen met onder meer de Beatles, Pink Floyd en Coldplay. In Haarlem worden rond deze tijd de Nederlandse honkballers gehuldigd die wereldkampioen zijn geworden. Duizenden mensen zijn naar de stad gekomen om bij de hulging te zijn. Vanmiddag maakten de honkballers al een rondvaart. Daarna werden ze ontvangen door minister Schippers. De ploeg van bondscoach Farley werd vorige maand in Panama voor het eerst wereldkampioen. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. In het noordoosten kan het kaf, in het noordoosten kan het kaf, in, in het noordoosten kan het licht vriezen. Morgen overdag, valt in het oosten, zon. In het westen meer bewolking, maar het blijft droog. En het wordt dan een graad of elf. En het wordt dan. Een... Dit is Wijnoldswaan bij de ANUB. Er staan 48 files, bij elkaar 180 kilometer. Vrij normale avondspits, ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat 6 kilometer bij Hoogmade. A9, die men richting Alkmaar, tussen Oudekerk aan de Amstel en de Afrit Haardem-Zuid, 12. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht. A10 West naar Zaanstad bij de Coentenil 5. En op de A10 Zuid voor Knoop met meer 6. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 5. A15 vanuit Europort tussen Hoogvliet en Knoop Vaanplein 6. Verderop richting Gorkum bij Papendrecht 7. A16 van Breda naar Rotterdam, voorknopen ter brechtse 6, A16 de andere kant op naar Breda bij Dordrecht 7. A20 naar Gouda bij Rotterdam Krooswijk 6 en de A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkem 5 kilometer. Tot zover. Ja, het is erg stil bij de Aanweden, heb ik door. Nog steeds. Dat kan gebeuren.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het weekend in. When it's black. Take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around. Before it's gone You won't let go But you still keep on falling down Remember how you saved me now From all of my own was dat er voor de 40. James Murphy met I Won't Let You Go en wie we wel hebben laten gaan uit de studio is Job zwart. Job. Ja, dat is mooi ja. hè. Waar sta jij nu? Ik sta bij het raadhuis. En uh, zie je mensen lopen? sta <laughs> heel weinig. Oké, okay, nou die ene die je dan ziet, spreek die nu even aan als je wil. Even, even, even ja, als, jij, als jij even iemand aanspreekt, leg ik even de luisteraars uit wat we gaan doen. Uh, Job die loopt nu ergens random in Zandvoort. Nou, random is niet zo erg random als het lijkt te zijn. Hij loopt gewoon naar het gemeentehuis. Dus als je op de radio wil komen, loop je nu naar het gemeentehuis toe. Heel snel. En uh, daar gaan wij uh, gewoon live in de uitzending mensen vragen naar wat hun uh, met Sint Maarten deden vroeger. Of wat ze nu doen met Sint Maarten. Um, ja, Job, heb je al iemand gevonden? Ja, wacht even. Hoe gaan? Nou, die voor ja. de radio. Dit is eventjes uh, live radio. Altijd leuk. <tie> altijd leuk dus ehm um, nee niet echt wat mijn is er? Het niet. Nou, ik zou nog een keer proberen. probeer nog, ik, we hebben de tijd, probeer nog eens even, even iemand wacht even, ik zie nu, nu een mevrouw mensen zijn altijd zo mevrouw zeg jij maar even ja tegen mij als je iemand hebt, dan ga ik even de uh, luisteren als je iets vertellen um, want volgende week, en je hoort het misschien al in het nieuws uh, hebben wij als het goed is de koets van het Nederlands afval aan de telefoon uh, dat is ehm uh, uh, meneer Farley en uh, ja, uh, heel toevallig is dat nou weer een We oude heer van Niels. Heb je iemand? Ja. Oké. Okay. Uh, take it away. Hi. Hallo. Uh, hoort u mij? Hallo. Ja, ik hoor je. U bent live op de radio. Oké. Okay. Um, wij zijn, uh, wij zijn uh, het dorp ingegaan om te vragen aan de mensen hoe vuurt u Sint Maarten vroeger? Ho vroeger? Ja. Uh, ik kan me niet herinneren dat wij uh, vroeger Sint Maarten vierden. Okay. Dat kan ik me helemaal niet herinneren zelf. En, en nu? En nu? Ja, nu uh, zorg ik dat ik snoepjes in huis heb. Mm -hmm. En dan uh, denk ik dat alle kindertjes uit de buurt komen. Maar dat valt af en toe vies tegen. Ja, want het hangt nogal af van het weer. Het hangt heel erg af van het weer. Ja. Dus daar kun je geen stapel maken. Ja, en uh, wat denkt u, uh, denkt u voor vanavond? Het is best wel koud. Ja, de, ja wel, Maar het regelt niet. En het stort ook niet. Dus we hebben een goede kans. En ja, vorig jaar stormde het heel erg, hè? Ja, ja dat was het heel koud, hè? Heel veel... Ja, klopt. Um, ja, dus, uh... Wat vindt u eigenlijk van Sint Maarten? Wat zeg je? Wat vindt u van Sint Maarten? Wat ik ervan vind? Ja. Ja, nou ja. Ik, ik, ik hou niet zozeer van opgelegde feestjes. Mm -hmm. U weet wel waar het over gaat? Ik ben, ik ben ook niet schrik met, met, met, met kerst en met Pasen. Dus, uh, nee, nee. We, we, nee weet u waar Sint Maarten om draait? Uh, nee. nee, geen idee eigenlijk. Ik kan, ik kan hem heel kort zeggen: het gaat om uh, ja, een, een uh, oud-kerkelijk oud iemand. die um, ja. snoepjes uitdeelde rond 11 november aan de kinderen. Ja. En daarom is het Sint -Maart, en daarom uh, ja. komen kinderen ook langs de deur. Dat, dat is het idee. Nou ja, hartstikke leuk, alleen ze zijn niet zo kerkelijk meer tegenwoordig. Nee, net als Sinterklaas de denk We ik. We hebben het toch weer over het eten en over ja, snoep. Het gaat om de <laughs> snoep. Nou, dat is nou precies wat mij tegenstaat. <laughs> Ja, ah, dat is logisch. Wil ik u bedanken? Ja, graag gedaan. Oh, Oké, okay, dankjewel. Ja, veel plezier met je programma. Dankjewel. Hartelijk bedankt. Bella. Ja. Ja, dat was het ja. voor mij. Um, is het goed als wij dan uh, nu eventjes de nummers luisteren en Dan komen we zo nog terug met iemand. Um, ja, Oké, okay, dan uh, gaan wij naar uh, okay. When Summer Ends luisteren van Van Velsen. En uh, ik denk dat uh, zomer de zomer overwijs is. Het is dus op de volgende kast op Radio met you, The sun out of my eyes. And I can't help but wonder why you would spend your days with me.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 Op je wachten wacht ik op de sneeuw. Dat was natuurlijk Roeve Vels met When Summer Ends. Um, en we gaan weer heel even nog verder met het, uh, het nieuwe programma. Een deel van Wat vindt men op straat ervan? Um, heb ik me even netjes snel van de week? Een Leuke titel. Of man uh, ja. bij het hond vroeg de mensen op straat. Wat vindt u van Sint Maarten? Dat is ook wel leuk. Job, heb je alweer nee, iemand gevonden? Je... Nee, ik uh, maak gewoon mannen. in neemt al alweer bijna aan. Met die bloemen, weet je wel, die man. Oh, oh, oh, oh. Dus, en die is ook al denk ik alle klanten van ja. Oké, okay, dus er, er zijn niet zoveel mensen meer. Nee, er zijn helemaal niemand meer. Oké, okay, uh, kijk goed om heen even. Gewoon kijk, uh, misschien, okay, zie, uh, misschien zie je iemand, uh, iemand staan ergens. Zie ik iemand staan? Ja, misschien bij de, bij, bij, bij de supermarkt of bij de bij de. Aan het bellen. He? Huh? aan het bellen. Ja. Weet je wel? Ja, met zijn telefoon. Ja, dat is wat, je, wat wij nu doen, bellen. Dat snap ik. Ja. Ik ben niet dom. Oké. Okay. Dus, en voor mij heb we. Ik nog Duitsers natuurlijk. Ja. <laughs> maar, voor de rest iemand. niemand. Nee. Dan ga ik, ik verder met mijn. Wacht. Ik hoor, want ik, dus ik, natuurlijk ook zo ijs. Ja. Ik, ga, ik ga heel even verder met mijn verhaal, weet je wel. Oké, okay, ik was bezig ja. met een verhaal net over. over uh, honkbal. En als je dan weer iemand hebt, net als net, dat brengt me gelukt. dan zeg ik gewoon ja, en dan hoor ik het op mijn koptelefoon en dan. dan. Komt het goed, oké? Okay? Ja. Succes. Nou, wat ik zei net voor het nieuws. Um, Nee, net hiervoor het nummer. Um, we hebben uh, volgende week de coach van, uh, van het Nederlands honkbalteam, wat de wereldkampioen is geworden uh, live in uitzending. Dat is meneer Farley. En um, ja, ik zeg meneer, omdat hij gewoon een wereldtitel heeft, als coach. Um, op dit moment uh, worden in Haarlem uh, bij de Raaks, de oude Raaks, worden de honkballers gehuldigd. Met uh, heel veel Nederlandse artiesten. Um, maar het leuke is dat wij hem dus volgende week in uitzending hebben. Dat komt omdat nieuws. Uh, die er nu niet is. De leraar, of dat was dan leraar van nieuws van Engels. Dus uh, daarom hebben wij hem in de uitzending. En als het goed is, uh, Job, heb je al iemand? Eén moment hoor, meneer. Mogen we wat vragen over de maag? Nee, dit is leuk. Dit is een uur leuke radio. Ja, Oké. Okay. Altijd heel leuk. Ja, ja, ja. Nou, nee. Nee, lukt het niet? We moeten uh, niet met de komen, weet je wel. Oh, je oh. Niet. nee, dat kan natuurlijk niet met de lopen. moment. En bellen. multitasken voor mannen is heel moeilijk. Ja. Oké, okay, probeer er nog eentje. Zie je nog eentje? Nee, nu echt niet meer. Oké, okay, dat... Ik heb echt uitgezorgd, want er nog niemand op de radio. Het is wel vreemd. Dat is wel vreemd. bij het voor het weekend in is, weet je wel. Is zo'n leuk programma. En, en dan opeens hebben ze haast. Het, het meest, het meest beluisterde jongerenprogramma. Ongelooflijk, okay. die mensen. Ja, wat moet je daar nou mee met die mensen? Nou, Job, ik vind het goed gemaakt. Jij komt, uh, jij komt wel lekker ja. naar de studio terug. Lekker naar de warme studio. Ja. Dan ga ik daar, De, de, de, de, de is ook wel klaar. Wat zeg je? Zit je deze warme chocola klaar? Wat ik van ijs zou dan? Jij denkt dat ik warme chocola klaar gezet ervoor? Ja. Want? Het ijsje. Dat ijsje? Ja. ja Want zeker. Anders ga je toch lekker naar huis, jongen. <laughs> nee, maar uh, oh. kom maar lekker terug, joh. Je hebt je, je hebt je ja. best gedaan. Beter, beter dan je best kan je doen. Zie je echt nu? Ja. Zie je ook nu ja. niemand meer? Ja, het loop nu alweer bij het nieuwe raadhuis gedeelte, ja. Het nieuwe raadhuis gedeelte. Okay. Ja, weet je die aandacht? Ja, dat weet ik wel. Ik ga je afkappen Job. Ja. Je bent er saai. Doei. Ja. Dat was Job. Zo, daar zijn we ook weer vanaf. Nee hoor Job. Dankjewel dat je het hebt gedaan. Ehm um, wat ook een heel belangrijk onderdeel is in deze show, is natuurlijk de tijd tot het leukste feest van het jaar. En daarvoor doen we het volgende. Het is vandaag de 316 e dag van het jaar en een uh, schikkaars dan de 316e dag. En ehm um, dat betekent dat er nog maar 50 dagen in het jaar zijn. Mooi getal. 11 november nog maar 50 dagen. Nou, dan maakt het het sommetje wel heel makkelijk. Want het is 50 min 6. Dat is 44 dagen. En dan, uh, dan, uh, dan hoor je dit volop. Zo, dat soort dingen. En op 50 dagen staan het dan En omdat het dan kerst is, over 46 dagen. Dat is echt heel snel eigenlijk. Dat is uh, twee maandjes. Gaan wij luisteren naar uh, een uh, niet aangekondigde plaat? Namelijk. Uh, mijn favoriet. Christmas lights, no coldplay. What if it's a Christmas number? Is what we just had? No Christmas number is. veel plezier. Christmas night.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 op moment twee versies van dit nummer, namelijk die van uh, hunzelf en de versie van Radio 58, gemixt door Jeroen Nieuwhuis, dat is een dj van hun. En um, over mixen gesproken, wij hebben sinds kort, sinds uh, ongeveer twee weken geleden, uh, eigenlijk een beetje een huis-dj, dj Pepper, en die heeft dan al uh, drie nummers aan ons laten horen. En uh, speciaal voor ons heeft hij ook een, een, een nieuw nummer gemaakt, en die is uh, in de mix. mix. En daar gaan we nu naar luisteren. Als ik eerlijk mag zijn, vind ik dit de beste te nutten. And uh, we don't DJ Pepper though. Ja, je hoorde DJ Pepperman Peppermint, Shake the House. En die was ze. Inderdaad, in de mix. Moet ik niet mijn microfoon uitgooien in plaats van uh, het geluid. Maar uh, als het goed is gaan we nu uh, meteen luisteren naar OMG. En hebben over ongeveer 10 minuutjes de enige echte Barbara Warend aan de telefoon. En wij weten wie er op de koffer staat. En uh, ik denk dat uh, Usher en Boa uh, het dat ook wel weten. Oh my. Baby let me I did it again so I'm all let up Oh my god Baby let me love you down There's so many ways to love ya Baby I can break you down There's so many ways to love ya Got me like Oh my god I'm so in love Found you finally make me wanna say oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh my gosh make me wanna say Oh oh oh oh Oh, oh, oh, oh, oh I fell in love with Shawty When I seen her on the dance floor She was dancing sexy Pop, pop, hoppin' dropping, dropping low Never, ever has a lady hit me on the first sight This was something special This was just like dynamite Honey, got a booty like pow, pow, pow Honey, got some movies like wow, oh wow Girl, you know I'm loving your Loving your style yeah. Check, check, check, check, checking you out Like, oh So This one's special, this one just like got a night up.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 We gaan nu echt luisteren naar Gouden ouwe. Wordt er al. Een van onze meest gedraaide platen vorig jaar. Met oude seizoen. De script met Dead Man walking. En niet die man die loopt, maar de dode man. Dit was een script met dead man walking. En uh, als het goed is. En ik ga alvast het appla applaus geven. Hangt Barbara, waarom dan de telefoon? Kijk, ik vind het applaus. Ah, oh, dat is leuk. Dat is het. Dat verdien je. Um, Barbara, wij hadden jou vorige week in de uitzending ook. En um, ja. toen was er iets over een koffer. Het erger was, uh, ongeveer 10 seconden nadat jij had opgehangen, wisten wij wie het was. Ja? Mag ik het zeggen? Je mag het zeggen. Zijn naam begint met een D. Hij speelt bij Liverpool en het is koud. Ja. Scout. ja. Omdat, hij kat, om, omdat hij uit Katwijk, Katwijk komt. Ja, maar dan mocht het dus eigenlijk niet verklappen. Maar goed, jullie hebben het geraden. Ik heb beloofd dat jullie vandaag mogen raden. Ja. Dan gaan we het gewoon verder aan niemand vertellen? Nee, niemand luistert ook. Kan twitteren. Die <laughs> kan twitteren. Nee, dat doe ik. Heb, me, ik mag geen telefoon hebben onder, in de studio. Nou, oké, okay, dan is het goed. Nee, dat klopt. Die staat er net trouwens nog drie anderen. Die ga ik niet verklappen. Drie andere internationals? Eh, uh, twee internationals en nog een andere sporter, en het is een hele bijzondere cover, want ze staan er dan ook nog eens niet alleen op, maar mm -hmm. dan, we hebben dus eigenlijk acht mensen op de cover. Uh, vier grote en vier kleine mensjes. Dat is echt heel bijzonder inderdaad. Ja. Dus dat wordt heel spannend. Kom um, je langs volgende week. Uh, wat zeg je? Kom je langs volgende week, bij de presentatie uh, Wanneer is die? Volgende week woensdag. Hoe laat? Uh, nou, dat ga ik niet over de radio zeggen. Dan ga ik je wel okay. even ja, als je mij daar een berichtje over stuurt, dan uh, ik, ik, ik sluit ik dat niet uit, nee. Nou, hartstikke goed. Dat vind, dat vind ik wel leuk. Ik dus een gigantisch groot interview met hem en met zijn vrouw. Oké, okay, nou, nee, uh, graag. Ik kom graag langs. Um, voor de rest, uh, we hadden nog met jou heel hebben over uh, bijvoorbeeld het gerucht dat uh, Shifu naar Ajax terug zou keren. Ja, maar ik las net op het feit dat zijn schaakwaarnemer Bakali dat ontkent. Mm -hmm. En één ding is zeker, Christian de, de, de, de Tivou heeft niets in te brengen, die zaakbeleven bepaalt alles. Mm -hmm. Toen hij destijds bij Ajax speelde, wilde hij die helemaal niet weg toen hij naar Roma ging. Maar hij was ja. een zaakwaarnemer, want die wilde geld aan hem verdienen. Hoe kan ik me zo voorstellen dat een zaakwaarnemer meer geld verdient van een Italiaanse club naar ook een Italiaanse of een Engelse of wellicht naar de zandbak, dan mm -hmm. aan Ajax? Dus ik denk niet dat hij heel snel naar Ajax gaat. Nee, dat, maar dat nee, nee, zijn niet de zaakwaarnemers die zij uh, hebben in Roemenië. Nou weet ik wel uit heel zeer betrouwbare bron uh, dat uh, wel, of dat, uh, dat, uh, dat Ajax wel iemand naar Rome heeft gestuurd. Ja, dat kan ook wel. Ik denk dat Kivu ook wel zou willen. Maar die zaakwaarneming, willen, die, het is echt heel terug. Kivu heeft niks in te brengen. Die zaakwaarneming bepaalt waar hij speelt. Dus ik denk dat Kivu... Kivu heeft het fantastisch naar zijn gehad hier. Nogmaals, hij wilde niet eens weg. Dat jaar dat hij weg wilde, wilde hij eigenlijk blijven. Maar moest van zijn zaak waarnemen, want hij wilde geld aan hem verdienen. Kivu is, uh, Kivu is echt, een, echt een ajax uh, wat, dat betreft, wat dat betreft natuurlijk. Jawel, dat denk ik wel. Als er een club is in Nederland waar hij wil spelen, zal het Ajax zijn. Maar ja, jij sluit het ook uit? Nee, het niks uit. Als de zaakwaarnemer er veel aan, uh, genoeg aan verdient, dan komt hij. Daar gaat het om. Die, die man zal niks doen wat in Chris zijn sportieve belangen ligt, maar mm -hmm. alles hij om geld. Ja, dat, dat, dat, dat is ook denk ik de reden waarom uh, de FIFA bijvoorbeeld makelaars uh, dat ze daar vanaf van willen gaan. Ja, maar dat is heel moeilijk, hè, want Kiko uh, durft niet zijn weg te gaan. Kijk, dit, dit zijn andere landen. In Roemenië houden ze de andere gewoontroep na dan in Nederland. Wij we, we hebben misschien ook wel rare zaakwaarnemers, maar niet waar je bang voor bent, zeg maar. Dus die hebben wij niet. Nee, dat is waar. Uh, vanavond het Nederlands Elftal tegen Zwitserland. Uh, verrassende opstelling, waarschijnlijk. Uh, bijvoorbeeld Hunt raad er niet in en uh, Van de Wiel, allebei door Musturu natuurlijk. Ja. Maar Boeleroes en Braafheid uh, achterin. Ja, nee, Boeleroes is volkomen terecht. Ik vond het heel vreemd dat vorige keer ook uh, de die niet centraal speelde. Mm -hmm toen hij graag gelusseerd was, ja. prima en echt braafheid, dus dat, zijn, dat zijn ook al prima voor achterin, komt nou, ik vind dat goed. Uh, uh -huh. Nou, dan vind ik het wel, uh, ik, ik ben wel een beetje fan van Boeleroes, al eigenlijk mijn hele leven, um, vind Ik vind het wel weer leuk dat hij uh, eigenlijk sinds het EK ongeveer weer een basisplaats krijgt dan. Ja. ja, dat is inderdaad heel leuk, maar hij speelt nu ook, verdient, hij speelt iedere keer bij Stuttgart, dus... Uh... Nou, Maar het is echt uh, wat dat betreft ook een goede, goede bek. Ja, het is een goede bek, hij heeft een goede kop en hij kan goed voetballen. Dat is ook nog aardig gewend. Wat denk jij vanavond, Zwitserland? Ik denk dat Zwitserland oprollen. Kat in de bak die. Kat in de bakkie. En dan, uh, dan echt de wedstrijd, die komt dan uh, aankomende dinsdag. Ja. Nederland-Duitsland. Ja, dat wordt leuk, hè? Ja, Robben. Dan, dan gaat de Hunter weer in, nou ja, Robben niet. Hè? Ja, Robben niet, maar Robben ja, Robbe is toch een Duitse speler. Uh, of een Nederlands speler in Duitse dienst. Ja, maar en. Uh... Nou ja, we zijn natuurlijk wel meer Huntelaar, gaan ga dan wel spelen. Hunter Babel. Hé, hey, maar ik, uh, ik moet het vandoor. Is dat Ja, het erg? Ik moet even wat anders gaan doen. Nee, ik weet, ik weet waar je bent, dus uh, dat, dat mag niet hè? Dat is goed. Oké. Okay. Dan hopen we jou, uh, ja, ik hoop je dan om zo te zien. Ja, ik ga even een ja? Oké, okay, ja. Gaan wij nu luisteren okay. naar uh, Beyoncé met Best okay, Thing. Oké, doeg. Doei. Doei. Doeg. Ja. Speciaal voor Niels is dit nummer, trouwens. Niels is een heel groot fan van uh, Beyoncé. En deze uh, is voor jou. En tot I'm volgende week okay. nieuws. I never had van Beyoncé. Ik was eerst heel sceptisch over dit nummer, maar. Dankzij een persoon die hier ook al af en toe is. Nou, best wel veel. Eigenlijk bijna altijd. Uh, vind ik dit nummer toch gewoon uh, echt een mooi nummer geworden. Gaan um, ga ik nog even één ding zeggen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is 5 uh, voor 7. En nog geen één kind heeft hier aan de deur uh, een liedje gezonden. Dat vind ik toch wel een beetje jammer, hè? Ja. Hebben wij echt van alles voorbereid? En geloof dat uh, dit al ging met dat lukt dus niet. De bel gaat gewoon niet. Um, dan kon je live in uitzending en kon je liedje zingen. Dan zit we waar, de liedje. Dus uh, je hebt nog uh, zes minuten als je dat wil. Ik denk niet dat er veel mensen komen, want niemand durft dat natuurlijk. Ik daag jullie nu uit, hè, mensen aan de radio. Um, om je liedje te komen zingen en dan uh, mag het live op de radio. En dat is dan sta je beloning. Geen snoep, maar zendtijd. Ja? Ja. Dat heb ik toch al goed bedacht. Um, wel leuk uh, om, uh, om Barbara weer te spreken, natuurlijk. En dan wordt er zomaar uitgenodigd uh, voor de perspresentatie. En dat is echt wel iets, uh, iets uh, bijzonders. Van helder Dat is maar vier of vijf keer in een jaar. En um, daar zijn mensen ook gewoon de mensen die erin staan aanwezig bij. Dus dat is best wel leuk. En het is best wel exclusief. En dat vind ik best wel leuk. En Barbara bedankt daarvoor. Um, voor de rest. Uh, we hebben veel nieuwe dingen gedaan in deze uitzending. Dus het was een beetje rommelig. Ja dat is. Als je het overnieuw probeert dan gebeurt dat al Moet um, ik even vragen of jullie lid willen worden van... Uh, van onze Facebookpagina. Dan ga even naar facebook.com. Log je in op je eigen profiel. Typ je in het weekend in Niels en kriem. En je liked het. En dan ben je, ben je van ons uh, programma. Ben je een vriend van ons programma. Altijd leuk om te doen, want er komen allemaal leuke acties binnenkort. En uh, nog veel meer. We'll be right back. Nou, dat dus niet. Want er zijn er nog gewoon steeds. Deze ga je ook deze ga je ook wel een paar keer ook. Ik, ik doe even gewoon nu wat leuke dingetjes, weet je wel. Die hebben we al gehad. Er um, is dus nog één dingetje. En eh. Uh, dat is wel belangrijk. Volgende week hebben we een zeerdrucke sure uitzending ook. Uh, dan hebben we, wat ik al zei, Bob, of Bobby Farley. Eh, dat is de coach van de honkbalteam Wat vond jij er eigenlijk van de honkbalers die, die dat gewoon zomaar eventjes doen? Ja, ik vind het wel knap. Van Cuba, Cuba, Cuba. twee keer winnen. Ja, het is echt het, het ja, grootste honkbalnatie ter wereld. Hè? Ja, die hebben 25 keer het WK gewonnen. Wat, wat denk je van Amerika die ook hebben verslagen? Ja, het is toch gewoon niet normaal. Dat is, dat is gewoon Nederland. Maar een klein land groot kan zijn. En daar mogen we best wel trots zijn als, uh, als Nederlanders. Daarop. En ja, ik ben ook een Nederlander. Dat je het weet. Gaan wij nog heel even luisteren naar een andere Nederlander. Ik ga naar hem toe. Op 8 juni. Dat is namelijk uh, onze grote vriend met een zachte G. En dat is niet vreselijk. Ja. Maar dat is, wat is vreselijk? Wat zeg je nou? Gruus Ja, Guus Millerhoes. Is toch niet vreselijk? Ja, goeus is goeus is geweldig. Ik ben echt een Groes fan Ik kan al zijn nummers. Zo ook. Uh... Ik kan al zijn nummers. Ik ken al zijn nummers. En ik kan ze ook zo ook dit nummer? Zing jij mee? En nee, ik heb het al een keer gedaan. Dit is, uh, misschien hoort het al, wat komt door jou? En uh, wat komt door jou nou? Nee, ik zeg eigenlijk, dat je luistert, Dat komt door jou? Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent, en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen, voelt het soms alsof ik zonde. Veel te leeg en veel te kil ben.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 Als ik vandaag de dag met jou mag, zowel die zacht voorbij gaat Terwijl de wereld weg lijkt en ik naar je kijk Nou ja, blijf lachen, voelt het soms alsof het wonder Veel te mooi en veel te groot is en nooit bestaan heeft Als ik vandaag de dag met jou mag, zowel die zacht voorbij glijkt, Alsof de wereld weg lijkt en ik naar je kijk Nou ja, blijf lachen, voelt het weer alsof het wonder veel te mooi en veel te groot is, en nooit terugkeerd. Als ik de dag ernaar met jammer en die twee voorbij gaan. Terwijl heel de wereld er weg kijkt, dan haal ik je vast. En we zweven voelt het nog alsof het wonder. Veel te mooi en veel te groot is, te mooi voor mij is. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je ja, hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou, jouw verblinden zijn. Ja, en dit was het weekend in voor uh, vrijdag 11, 11. 11. Volgende keer is Nieuws er weer gewoon bij. Job, bedankt voor het aanwezig zijn en uh, graag tot de volgende keer. Hoi. Tot zover, het ritme van ZFR via de kabel op 104.5.